Duimelijntje, er was eens een vrouw die zo graag een klein kindje wilde hebben, maar ze wist niet waar ze het vandaan moest halen. Toen ging ze naar een oude heks en zei, ik zou zo vreselijk graag een klein kindje willen hebben. Kun je me vertellen waar ik dat krijgen kan? <lacht> Jawel hoor, dat kan ik wel voor je regelen. Hier, hier, hier heb je een gerstekorrel. Een andere, dan die bij de boeren op het land groeit. Of, of, of die de kippen te pikken krijgen. Leg die maar in een bloempot, dan zul je eens wat zien. Oh, dank je wel. Dank je wel hoor. Hier, hier heb je twaalf stuivers. Ik, ik ga gewoon naar huis. Thuis plantte ze de gerstekorrel en toen groeide er dadelijk een grote mooie bloem uit op. Hij zag eruit als een tulp. Maar de blaadjes waren stijf toegeknepen alsof hij nog in knop was. O, oh, wat een mooie bloem. Op hetzelfde moment sprong de bloem open. Je kon nu zien dat het een echte tulp was, maar op de stamper helemaal in het midden zat een klein meisje, fijn en teer. Ze was niet groter dan een duim en ze werd dan ook duimelijntje genoemd. Ze kreeg een gelakte notendop als wieg en een roze blad als deken. Toen ze op een nacht in haar mooie bedje lag te slapen, kwam er een lelijke kikker door het open raam naar binnen en sprong precies op de tafel waar Duimelijntje onder haar rozenblad lag. Dat zal een mooie vrouw voor mijn zoon zijn. Ik denk dat ik het maar meeneem. De kikker pakte de notendop en verdween naar buiten. Bij de beek in de modder woonde ze met haar zoon die er net zo afzichtelijk uitzag als een moeder. Oh, Dat is een lief meisje. Lief, meisjes, ja. oh, lief. Oh, die die meisje een lief meisje. Niet zo hard praten, dan wordt ze nog wakker. En ze zou best kunnen weglopen. Hmm. We zullen er op een van de grote leliebladen zetten. Die zijn voor haar een eiland. En dan kan ze er niet af. <lacht> en, en dan maken wij intussen de pronkkamer in orde. <lacht> in de ochtend werd Duimelijntje wakker en ontdekte dat ze niet meer thuis was. Ze begon te huilen, want overal om haar heen was water en ze kon er niet af. Toen kwamen de kikker en haar zoon op haar toezwemmen om er bedje te halen voor in de bruidskamer. Hierbij stel ik je mijn zoon voor. Hij zal je man worden en jullie mogen samen lekker in de modder wonen. Ze zwommen met het bedje weg en Duimelijntje bleef alleen op het lelieblad achter, diep bedroefd, want ze wilden niet bij die lelijke kikker wonen. De vissen onder water hadden het allemaal gehoord en kregen medelijden met het mooie meisje. Ze knaagden met z'n allen de stengel door van het lelieblad en daar dreef Duimelijntje met de stroom mee, ver weg, waar de kikker niet kon komen. Ze dreef langs vele plaatsen en overal zongen de vogels en scheen de zon. Een mooie witte vlinder vloog met haar mee, want hij vond haar zo lief. Plotseling kwam er een grote meikever aanvliegen en greep Duimelijntje in zijn klauwen om haar mee te nemen hoog de boom in. Wat schrok ze toen ze zo hoog door de lucht zweefde. Alle meikevers kwamen op visite om de nieuwe aanwinst te bekijken. Ze heeft maar twee poten, dan is geen gezicht. Ze heeft zo'n klein middeltje, Bas, ze lijkt wel een mens. Het is heel lelijk. De meikever die haar had meegenomen, vond het lief. Maar toen alle vrouwtjes zeiden dat ze lelijk was, wilde hij haar niet meer hebben. Hij zette haar weer beneden neer en ze kon gaan waar ze wilde. Lange tijd bleef ze daar zitten huilen, omdat ze zo lelijk was, dat de meikevers haar niet eens wilden hebben. En toch was ze mooier dan het fijnste rozenblad. De hele zomer leefde ze alleen in het grote bos. Maar toen kwam de koude, lange winter. Alle vogels vlogen weg en zij bleef alleen achter en kreeg het steeds kouder. Niets kon haar beschermen en ze zou doodvriezen. Ze was nu aan de rand van het bos beland bij een groot korenveld met stoppels. Want het koren was al lang gemaaid. Ze liep er doorheen en kwam toen bij de deur van de veldmuis. Een klein gaatje onder de korenstoppels. Ze klopte aan. O... Oh. Heb je misschien een, een gerstekorrel voor me, want ik, ik heb zo'n honger. Ik, ik kan nergens meer eten vinden, zei ze toen de muis zijn hoofd naar buiten stak. Dat wil ik graag doen, mevrouw Muis. En ze deed wat ze moest doen en had het goed. We wij vandaag bezoek, zei de muis op een gegeven moment. Kiep. de mol, mijn buurman komt langs. Die heeft een veel mooier huis dan ik. Zalen van kamers en hij loopt in een lekkere zwart fluwele pels rond. Kiep kiep. Als je die tot man zou kunnen krijgen, was je goed verzorgd. Kiep. Je moet hem de allermooiste verhalen vertellen die je kent. Maar Duimelijntje had daar helemaal geen zin in en ze wilde helemaal geen mol als man hebben. Toen hij kwam, praten ze over de gebeurtenissen van de dag. En toen moest Duimelijntje zingen, omdat ze zo'n lief stemmetje had. Toen de mol dat had gehoord, werd hij een beetje verliefd op haar, maar hij liet het niet merken. Jullie moeten mijn pas gegraven gang komen bekeken. Hij loopt van jullie huis naar het menen en jullie mogen er altijd in wandelen. Jullie moeten alleen niet schrikken, want er ligt een dode vogel in. Ze liepen met z'n drieën de gang in en kwamen bij de vogel, die waarschijnlijk pas was begraven, net op de plek waar de mol zijn gang had gegraven. Hij zag er nog helemaal gaaf uit. Duimelijntje had medelijden met de vogel. Oh. Misschien heeft hij wel net zo mooi gezongen in de zomer, als de vogels die ik heb gehoord en die mij zoveel vreugde hebben bezorgd. Wacht, ik, ik zal een deken pakken en die over hem heen leggen. Dan hoeft hij niet op die koude aarde te liggen. Zo, dag vogel, dag mooie lieve vogel, dank je voor je heerlijke gezang. Toen legde ze haar hoofdje tegen de koude borst van de vogel en... Tot haar verbazing hoorde ze heel zacht iets kloppen. Dat moet zijn hart zijn wat ik daar hoor kloppen. Zou hij dan nog leven? De vogel was inderdaad niet dood, maar had het bewustzijn verloren. Het was een zwaluw die, toen hij met de andere zwaluwen op weg was naar de warme landen, te lang had getreuzeld en bevangen was door de kou. Dan valt hij als dood neer en blijft liggen. Duimelijntje vond het een beetje griezelig en ging snel terug naar huis. Maar de volgende avond toen de muis al sliep, ging ze weer naar de vogel toe. Dankjewel, lief klein meisje, dat je me warmte hebt gegeven. Voel me alweer een stuk sterker en ik zal gauw genoeg kracht hebben om weer te vliegen. Ja, maar het is nog erg koud buiten. Blijf me liever in je warme bed... Ik zei wel verzorgen. En ze bracht hem water in een bloemblad en hij bleef de hele winter in de gang onder de aarde. Zodra het voorjaar was geworden, werd het tijd voor de zwaluw om te gaan vliegen. Ga met me mee, meisje. Klim op mijn rug, dan breng ik je het bos in. Nee, nee, dat kan niet. Ik zou de veldmuis te veel verdriet doen, wanneer ik er zomaar zou verlaten. Nou, vaarwel dan, vaarwel dan. Dank je voor je hulp. En de zwaluw vloog naar buiten en verdween in het zwerk. Duimelijntje was bedroefd en zat met tranen in haar ogen in een hoekje. Toen kwam de veldmuis binnen. Pie, pie, Kom mijn kind, nu moet je aan je uitzet gaan werken. Linnen goed, een tafel goed, een bedden goed. Want de mol heeft je de huwelijk gevraagd en over vier weken gaan jullie trouwen. Maar ik wil helemaal niet met die nare mol trouwen. Bii, onzin, niet zo dwars zijn. Je krijgt toch een nette man? Zo'n mooie fluwelen pels heeft zelfs de koningin niet. Heeft een welvoorziene keuken en een kelder. Oh, je, je, je, je moest God voor hem danken. Bii, bii, bii. Toen het zo ver was, wilde Duimelijntje nog één keer naar de zon kijken. Want daar beneden in het huis van de mol kwam geen zon. Ze ging naar buiten voor het huis van de veldmuis. Dag zon, dag mooie, heldere zonneschijn. Ik ga weg, diep onder de grond. Groet de zwaluw van mij, als je die soms mocht zien. Daar was de zwaluw. Hij vloog toevallig net voorbij. Hey, met me mee. Ik ben op weg naar warme landen, waar de zon mooier schijnt dan hier waar het altijd zomer is en mooie bloemen bloeien. Bind je vast met je centuur op mijn rug, dan vliegen we ver weg van de mol met zijn donkere huis. Ja, ja, ik ga met je mee. En ze bond zich vast met haar centuur en samen vlogen ze hoog door de lucht over bossen en meren, hoog over de bergen met eeuwige sneeuw. Duimelijntjes haren wapperden in de frisse wind en ze kroop weg in de veren van de zwaluw. Alleen haar hoofd kwam er nog uit om alles te kunnen zien. Zo vlogen ze een hele lange tijd. Toen kwamen ze bij de warme landen. Daar scheen de zon veel feller dan hier en overal waren de mooiste bloemen en bomen. zei de zwaluw toen ze bij een aantal door wijnranken omstrengelde zuilen waren aangekomen, waarin een heleboel zwaluwnesten zaten. Kies jij nou maar een van die prachtige bloemen uit, dan zet ik je daar af. Ze vlogen naar beneden en de zwaluw zette haar op een van de brede bladeren van een schitterend witte bloem. Wie beschrijft haar verbazing toen ze midden in de bloem een... Klein mannetje zag zitten met een gouden kroontje op zijn hoofd en lichte doorschijnende vleugels op zijn rug. Hij was even groot als Duimelijntje. Hij was de koning van de bloemenengelen die allemaal op een bloem woonden. Oh, wat is die knap, hè? fluisterde Duimelijntje tegen de zwaluw. Maar hij schrok vreselijk van de zwaluw, want die was erg groot vergeleken bij hem. Maar toen hij Duimelijntje zag, werd hij blij. Want zij was het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Hij nam zijn kroon af en zette haar die op het hoofd. Wil je mijn vrouw worden, meisje? Vertel me je naam, dan word je koningin over alle bloemen. Oh, ik ben Duim en en ik wil heel graag met je trouwen. En toen kwam er van elke bloem een dame of heer die een geschenk voor Duimelijntje meebracht. Het mooiste geschenk was wel een paar vleugels die ze kreeg van de engel van de lees. Die werden op Duimelijntjes rug vastgemaakt en nu kon ze ook van bloem tot bloem vliegen. Wat was iedereen blij. De zwaluw zat boven in zijn nest te zingen. Hoewel hij in zijn hart ook een beetje droef was, want hij hield veel van Duimelijntje, hè.